Bij de anti-ISIS-betoging vanmiddag in Den Haag zijn zes tegendemonstranten opgepakt. Ze gooiden met stenen naar de politie. Zo'n 200 betogers protesteerden tegen aanhangers van de terreurbeweging ISIS, moslimradicalen en antisemitisme. In de Schilderswijk werden ze opgewacht door islamitische jongeren die Allah schuld riepen en met stenen naar de politie gooiden. De ME heeft de groep verjaagd en zes verdachten opgepakt. De politie bestudeert beelden van de confrontatie en verwacht dat er nog meer arrestaties zullen volgen. Turkse premier Erdogan heeft de presidentsverkiezingen in één ronde gewonnen. Na het tellen van 89% van de stemmen heeft hij volgens de staatstelevisie 52% gehaald. Zijn belangrijkste rivaal, de diplomaat Isanolu, staat op 39%. Omdat Erdogan meer dan de helft van de stemmen heeft gehaald... is een tweede verkiezingsronde niet nodig. Als president wil Erdogan meer macht naar zich toe trekken. Hij wil onder meer hoge militairen en rechters benoemen. Als premier heeft hij de maximale termijn gediend. Het weer. Stevige buien trekken naar het noorden met kansen op onweer en zware windstoten tot 90 km per uur. Later droger, maar wel een stevige zuidelijke wind. Vannacht vooral aan de kust veel wind. Er valt nog een enkele bui en het koelt af tot 14 graden. Morgen wisselen bewolkt met buien En een stevige wind, het wordt 20 of 21 graden. Dit was het NL. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 Welkom bij Peaceful Radio Show 2011 hier op CWM Zandvoort. Mijn naam is Berdo Veugen en ik heet je hartelijk welkom... bij Twee uur lang muziek hier op je eigen lokale radio. We gaan weer beginnen met een nieuwe cd. en Die komt van Cecilia Barras. Het gaat allemaal in het Spaans, die titels van haar cd's. Dus ik kan je daar niks over vertellen. Lees het even na op peacefulradio.eu. Ga naar de playlist... En dan komt het helemaal goed. Ik wens je heel veel luisterplezier voor de komende twee uur. Los momentos de la tierra, los más duros, los más buenos. Transforma en luz y los entrega sin miedo. Junta tus manos en mudra de oración y que obra Dios. Tan solo es cuestión de fe. Te protege el amor. Soy feliz porque he elegido.